Van Wolfgang Altendorf. Vertaling Josefine Soer. Regie Berkterkstra. Hallo, grootvader. Dag, Tina. Wel gefeliciteerd met uw 70 verjaardag. En alles wat maar wenselijk is. Dank je. Je weet al wat ik zeggen wil. Kom binnen, kom binnen. Ook verheug me op het hele stelletje. Welk stelletje? Nou, op allemaal natuurlijk. Ja, waar zijn ze dan? Nergens. Ach, dat kan toch niet? Dat kan wel. Ach nee, die hebben zich verstopt. Hallo, hoe? Waar zitten jullie? Tante Eefje. Daar sta jij van te kijken, hè? Heb ik me soms in de datum vergist? Helemaal niet. Echt niet? Allemaal hebben ze een uitvlucht. Mijn dochter Eefje is weer zo pot. Mijn zoon Ernst moest weer eens een unieke kans waarnemen. En zijn vrouw kan niet autorijden. auto rijden... En Thomas was eergisteren hier wel in de buurt, omdat hij een conferentie van juristen moest leiden. Oh, lieve hemel. Maar jij bent er. Ja, en dat is voor jou. Uitpakken. Oh, ben nieuwsgierig. Oh, eens even kijken. Een Oppenheimer Herrenkarten, Sylvana en Rieslinghaus lezen, van 1971. Pot dat zal je een patiënt gekost hebben. Nou en op. Mm. Dat moet beloond worden. Voorstel, wij gaan samen eten en vorstelen. Fantastisch. En wel zo dat de mensen zeggen, kijk eens die oude daar. die heeft een schattig Griekje versierd. Mm. Zo is dat. En dan gaan wij samen eens wat bedenken. Ah. Iets opvoedends. Als die rotjongens denken dat ik dat p, Nou, vast niet, hè? Dan zijn ze niet goed, snik. Om een bloed eigen vader zo te laten zitten op zijn zeventigste verjaardag. Hoe dik was doet de mens dat, zijn zeventigste verjaardag vieren? Hm, vast niet meer dan twee keer. Was dat maar waar. Nou, wat wachten we nog op? Op niets en niemand. We zullen ze even een poepje laten ruiken. Daar stel ik me veel van voor. En Terecht. Een salade van kenia aspergepunten, hanenkammen en kwartelborst. Kwartelborst. Mm. De keniabonen net even gekookt in zout water, net als de asperges. Ach ja. <laughs> Samen met de in en droge sherry gemarineerd. En dan nog een paar chalotten erbij. En de saus... Sherry, druivenpit, olie, groene pepermast. Schitterend. Het is hem genoeg om voor u te koken. Niet minder om u te koken. Bon appétit mevrouw, meneer. Merci. Yes. Dank u. Oh, wat geweldig. Ja, hè. Ik vind hem de beste. Van allemaal. Dat net even gekookt, dat betekent dat de vitamine behouden blijven. Ja. Nog wel wie zin. Maar absoluut niet dogmatisch doorgevoerd, snap je? Dan zul je straks wel merken bij de volgende gang. Nou, Post. Post. Of jou. Hmm. Stel je voor dat we dat hele stijl bij ons hadden gehad. Wie zou dat betalen? Hè? <laughs> nou, maar toch is het geen stijl. Oh, afgezien daarvan, kinderen moeten worden opgevoed tot ze zelf zeventig zijn en alleen thuis zitten. Zeg, heb jij verder al wat uitgezocht? Ik? Nee hoor, dat laat ik rustig aan jou over. Dat is heel verstandig. Nou, dan gaan we eerst de kwartobosjes tot ons nemen, ja. hè? Ah. Kreeft de soep met visballetjes. O, oh, ruiken eens eventjes. Oh, goddelijk. De kreeft goed heet aanbraden en blussen met port. Cognac, courbouillon, tomatenpuree en... room. De visballetjes, snoek en crème doublen. Op één kilo nemen men ongeveer vier eieren. En de balletjes van dit mengsel worden vervolgens in lichtgezouten water gekookt. En dan natuurlijk nog de laatste fijne knipjes waar het op aankomt. <laughs> ja, ja, ja, ja, dat zeker, ja. De beroemdste fijnproevers gaan hier in de karos bij de Zoals jij bijvoorbeeld. Je moet genieten met tong en gehemelte. Oh, ja. Mm. Nou, ik... Uh... Ik zal ze de stuip op het lijf jagen. Wie? Dat stelletje. En hoe? Door met iemand te flirten. Oh okay. jee, en met wie dan wel? Wie dan ook? De saus met de Is een mengsel van ingekookte witte wijn. Courbouillon bouillon en calvados. Dit wordt vermengd met room en er hoor je het in. Voor de nieren heb ik ingekookte Chateau Neuf du pape afgemaakt met vlokjes roomboter. Het moet er eentje zijn waar hun mond van open valt. Mijn grootvader toch? Waar ze de zenuwen van krijgen? Oh. Je bent toch niets uh, frivols van plan? Nou, of? Dat vind ik zeker. Oh, schaam je wat. Oh, ik wil het toch zeker zelf ook best een beetje plezier aan beleven, <laughs> niet zo? Groente en juliennebartel. Engelse kruelselderij. Brei en ui. Gekookt in witte wijn. Noi, pra. En een scheutje water. Even in laten koken. De schelpen erbij doen. Nog heel even de koker over, Vooral niet te lang. En dan de schelpen eruit. Het kookvocht afmaken met vlokjes boter. Dit mag niet meer koken, anders schift het. En als de saus klaar is, iets gehakte kervel, bieslook, peterselie en dragon toevoegen. Weet je wat jij moet doen? Nou. Jij moet zeggen dat je me betrapt hebt. Betrapt? Ja, betrapt met een persoon van het vrouwelijk geslacht. Persoon van het vrouwelijk geslacht? Ja, met een vrouw. Mei. Ze zegen zich een haap. Hoezo? Hoezo, hoezo? Nou, heb jij dan soms geen recht op een ouderdomsribido? Oh, oh, ik ben een grootvader met een volwassen kleindochter. Nou, en. Je zal wat meemaken. Mango's, kiwi's en suikermeloenen. Schillen en in schijfjes snijden. Mooi naast elkaar leggen. Vijgen schillen. En koken in cassis en grand Marnier. Wasartbeetjes wassen. Eveneens mooi net als dit hier op het bord dresseren. Mm. En garneren met slagroom. Hm? Mm. Een grote bol ijs in het midden. Ah. En het vruchtenmoes om het ijs heen schieten, mm. <laughs> Dat zal u zeker smaken. Nou, en of? Ja, hè? Het was meer dan voortreffelijk, meneer Pfeiffer. Mijn complimenten. Ik uh, ja. dank u zeer voor uw bezoek. ik Ja, maar laat Tina nou even rustig vertellen hoe dat allemaal gegaan is. Hij heeft natuurlijk toch recht op zijn eigen vrijheid. Ja, maar lieve schat, waarom zou je zich niet mogen amuseren? Ja, ik vind het is per slot van zaken ons ouderlijk huis. Waar onze moeders... Dus wat is er gebeurd? Op zijn verjaardag? Ja, ik, ik moest die kans waarnemen. En was het een kans? Het had er erin kunnen zijn. Maar jij was toch ook uh, onmisbaar, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Nou, maar je moet goed begrijpen, zo'n juristencongres congres kan weer wel niet voor een verjaardag verschoven worden. Ja, laat Tina nou, nou even vertellen. Ik belde ja. aan en toen gebeurde er een hele tijd niets. Ja. Hoe lang? Uh, verdacht lang? Ik bedoel, uh, ongewoon lang? Huh? Zolang dat ik dacht dat hij niet thuis was. Aha. En eindelijk hoorde ik sloffende stappen. Sloffende? Ja, tante Eefje, sloffende. De deur ging open en een persoon van het vrouwelijk geslacht met haar haar helemaal in de war... Een vrouw dus? Een vrouw, oom Ernst? Een uh, onbekende persoon van het vrouwelijk geslacht, neem ik aan. Ja, oom Thomas. Ja. Ze vroeg, wat wenst u? Huh? Die vroeg dus aan onze Tina wat wenst u. Ja, ze kende hem immers niet. Kijk, mijn eigen moeder zou zeker op de verjaardag van grootvader zijn gekomen. ja, ja, ja maar zij was ook alleen maar huisvrouw. Ja, zij kon oh. de tijd, ja, nee, zij kon de tijd indelen. Waar ik niks onaardigs mee wil zeggen, natuurlijk. Ze was altijd al mijn lievelingszuster. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat hij zich eenzaam voelde, van oh, oh. iedereen verlaten op zijn verjaardag. Hij had heel gewoon behoefte aan een medemens. Begrijpen jullie dat dan niet? En toen heeft hij de eerste de beste genomen. Ja, als je zeventig bent, kan je je eisen niet meer al te hoog stellen. Eentje van de straat, met haar haar in de war. Ja, uh, precies zo als je uit je bed komt. Hm. Nou, ik bedoel, ja. zij kon niet weten dat ik... Uh, nou, dat het mijn grootvader nee, is. Nee, nee, en, en verder? Ik vroeg, is mijn grootvader niet thuis? O, o, wat pijnlijk. Ze gooide de deur voor mijn neus dicht. En toen kwam grootvader... Hij was zichtbaar verlegen. Heel begrijpelijk. Als je gesnapt wordt en dan nog dan doe je kleindochter. Hoe heeft hij er zich uitgepraat? Grootvader zei dat hij bezig was. Oh, bezig? Dat was niet gelogen. Ik heb hem een cadeautje gegeven en hem gefeliciteerd. Toen ben ik weggegaan. En dat was alles. Nou ja, klein slippertje. Hoezo slippertje? Het verhaal is nog niet af. Ik heb hem nog een keer betrapt. Wat zeg je nou? Nou ja! In de... le carros. Maar dat is een, een heel goed restaurant. Oh ja, een walgelijk duur. En daar hebben ze gegeten. Salade van Kenia-bonen, aspergepunten. Zo, zo, zo. kwartelborstjes. Kreef de Kreeftensoep met visballetjes. En dan rauwe gemarineerde ganzenlever gebraden in cassis. Ganzenlever. En coquiers en jaques met fijn gehakte groenten in een lichte noyipras sauce. No, no, no, no, no, no. En daartussendoor een champagne Ach ja, Zo, zo, dat is niet mis. Hè. Ja, en tot slot, niertjes en kalfswezerik, gebraden op blaadjes spinazie met twee verschillende sauzen. En uh, ze zijn geëindigd met dessert le carrosse mango's, kiwi's, vijgen, bos aardbeidjes, mousse au chocola, suikermeloen en bosbessenijs. Onvoorstelbaar. En ze dronken Paul-Roger Blanc de Blanc, een Chateau La Mission Aubryon van 61, Grand En een Medox saint Estèphe 66, Chateau Beau je Dat is alles maar kokkerspinsen bij elkaar op 200 zeg ja, maar hoe, hoe, hoe weet jij dat allemaal zo precies? Nou, daar wordt ik natuurlijk naar geïnformeerd. Nee, de kok. Tevens eigenaar. Ja. Hiermee stel ik dan vast dat onze grootvader... voor zijn 70 verjaardag de blommetjesbehoorling heeft uitgezet. Ja, als het daarmee bij blijft... jammer genoeg... blijft het daar niet bij. Hoezo? Blijft het daar niet bij... Karin? Ziezo, Zo, de koffie is klaar. Ik help u even, tante Karin. Zo. Karin? Ja? Vertel ze maar wat wij gezien hebben. Uh, nou, uh, veel is daar niet over te vertellen. We hebben hem gezien met die juffrouw van... Hmm. Grootvader? Ja, zeker. Jouw grootvader. Toch We... niet in het openbaar. Kijk, bij mijn vader is dat begonnen met 73. En op zijn 75ste kreeg hij zijn eerste hartinfarct en moest verder verpleegd worden. Uh, waar hebben jullie hem gezien? Kom, hier. Zo, de koffie wordt koud. Hé, toe nou. Neem een lekker stuk taart. Die heb ik speciaal voor jullie gebakken. Hier, kijk. Alsjeblieft Nee, nou toch ja. en, uh, Hier is Ach, ja, melk zo en, en daar komt de suiker af ja. ah, ja. Tina kom jij naast me zitten ja? Ach, ja en wat was dat dan? Wilhelm Voor café Trainer. Ja. Hij ging langs ons heen Arm in arm En toen Hup Met die juffrouw het café in Met wie? Met die juffrouw Waar jij hem mee betapt hebt en Het is gewoon walgelijk ja, Maar dat is grappig huh? Wat is daar voor grappig zijn? En, en, en hoe reageerde hij? Ik, ik bedoel, toen hij met die uh, langs jullie heen liep. Hij heeft ons niet eens gezien. Oh ja, vast wel. <lacht> Daar kun je donder op zeggen. Ik ken hem toch. En dat is nou allemaal gekomen, omdat ik geen rijbewijs heb. Ja, maar, he? maar wat ik ben rijbewijs De rest van klievelijk en niet te handen zijn daarvan. Te maken met de, me de minnares van uw vader. <lacht> Een minnares, inderdaad. Stel je dat eens even voor. Onze vader houdt er een minnares op na. Daarom kon ik toch niet naar zijn verjaardag. Ik ga voor zoiets toch niet in de bus zitten, kom. Waarom eigenlijk niet? Nou moet jij eens even goed naar me luisteren. Wanneer ben ik... Voor het laatst... Uh, ik kan het me niet eens meer herinneren. Nou, en daarom, uit kwaaierheid schat vader zich een minnares aan. Ja, ik vraag het nog een keer. Hoe zag ze eruit? Wat had ze aan? Oh ja, dat interesseert mij ook geweldig. kent haar toch? Nou... Niet zo best, zou ik willen zeggen. Ja, rommelig, ongekamp, ongekamd ja? Nou, dat ja. nou niet direct. Ze kwam ook niet direct in bed, hè? Je moet er geen grapjes over maken. En nemen jullie nou toch een stuk taart? Nou, doe niet anders. Ik sta toch geen twee uur in de keuken om verder de hele week dezelfde toe, want we moeten ja, eten. Dat is de reden waarom ik jullie gevraagd heb om hier te komen. Nou, en wij kan er een café in gaan met wie je wilde, zeg. Kom nou. Het gaat gewoon hierom. Als hij zijn infarct krijgt over drie, vier jaar, mm. zitten wij met de gebakken peren. Zo, Hij heeft een zieke huidje voor? Omdat jullie vader er eentje is die niet in een thuis voor oude van dagen wil. Grootvader? Nooit van zijn leven. Nou, precies. En dan krijgen wij hem op ons dak, snap je? Mijn vader zat er gelukkig al. Nou, maar wat? Wat voor soort minnares schafte hij zich destijds aan? Een mevrouw uit de kamer daarnaast. Kamer ernaast? Ja, hoe oud? Weet ik veel. Uh, zoiets als zeventig. Oh, oh, nou, wat? Ja, minnares van zeventig. Ha, is dat. En hoe oud is onze minnares zo wat? Een jaar oh, of dertig. Oh. Precies. De, de taart is anders lekker hoor, kijk. Oh, ja. oh ja, dank hoe je. Ja, het is een oud recept uit het Rijnlandse kookboek van 1811. Die wisten toen de tijd wat lekker was. Ja, zo komen we geen steek verder. Hoe zag ze eruit en wat had ze aan? Oh, dat zeg ik toch. Niet zo best. Wees nou toch eens één keer in je leven wat exacter. Jongen, jongen, joh, jonge, Als je jou niet graag als getuige wil hebben, zeg je eruit samen. Veel te jeugdig voor de leeftijd. Hm. Uh, eens even kijken. Een, een, een effen blauwe rok met een wit-blauw gestreept lijfje. Ja, ja. Smalle revers. Links linkse borstzakje. Twee gepaspeleerde steekzakken op de ruimvallende rok. Uh, rits van achter. Zijn duur van dezelfde stof. Hierbij leren sandalen met contrefort, een enkelbandje met gesp en hakken ongeveer 7,5 centimeter hoog. Exact, en nou verder, f figuurlijk gesproken. Oeh, goed lijf. Goed gevuld. Gezicht en zo, gewoontjes. Beste kerel, wat vrouwen wat betreft, heb jij een uiterst eentonige woordenschat? Nou, ik zou zeggen. Een snolletje. Nou, van dertig? Dat lijkt me nogal aan de oude kant. Ja, een baard. Down. Oh, aha. Maar dat is een keurig beroep hoor, overigens. Jezeker? Yes, ik... Nee, ik, ik ken er nee, nee, nee, nee, nee. Ik ken er een met twee kinderen en een man was er dol op. Nou, maar ja. deze niet hoor. Deze houdt het met jullie vader. Dus, burgerlijk zou je er niet kunnen noemen. Zie ik dat goed? Op waar, maar deze even toch niet in de 19e eeuw. Nou ja, het is toch niet zo'n gekke vraag. Maar nou, ik krijg je nog een stukje. Oh ja, hier natuurlijk. Nou, ja. dank je wel. Laten we even resumeren. Onze vader, die net 70 is geworden, reorganiseert zijn levensavond op onconventionele wijze. Hij weg. A. Betrapt. En flagrant daily. In ons ouderlijk huis met een minnares. B. In de Wilhelmstraße arm in arm. Bij een bezoek in café Grainer. Zeg ik het goed? Goh, ik ben sprakeloos. Zoiets. Moeten we het niet over onze kant laten gaan? Zo'n oude man is onberekenbaar. Grootvader is geen oude man. Niet op die manier. Ja, maar hij is zeventig geworden. Waar jullie geen van allen iets aan hebben gedaan. Maar gedaan! Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? niet meester, Joost? Dat is het nee, huisprogramma dat nou, nou, ja, ik zelf moet voorzetten, hoe hadden jullie dat eigenlijk? Ja, ja. En nu schrijven jullie ja, moord te ja, ja, ja. Dat is een volwassen man. En als hij zichzelf eens een pleziertje gunt, dan gaat het jullie niks aan. En of ons dat aangaat. Laat Thomas jou de juridische consequenties maar eens uitleggen. Wat voor juridische consequenties? Zo'n mens gaat toch als een klit aan een oude man hangen als er wat de erven valt? Te erven? Ja, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Tuurlijk. Kan die erven, Thomas? Nou, iedereen. Ik heb zijn wettelijk vastgesteld aandeel. En bovendien zou ze een behoorlijke recht hebben. Oh, wat vals. Jullie moeten je schamen. Grootvader is nog springlevend. En als hij niet oppast, overleefden jullie allemaal. Wat wauwelijk! Wat is er met haar aan de hand? Ach, de jeugd van tegenwoordig ziet alles wat ongecompliceerd. Het is een kwestie die alleen ons, uh, nou ja, alleen jullie als zijn kinderen aangaat. Daar ben ik het volkomen mee eens. En we moeten enig initiatief tonen voor het te laat is. Zeg het eens. Gaan we weer een keer naar Le Carros? Vandaag niet. Ik heb straks een afspraak. Zo, zo. Ik hou er ook een privéleven op aan. Mm -hmm. Nou, vertel eens. Hoe hebben ze gereageerd? Nogal opgewonden. Goed zo. Over een minnares met haar haren in de war en over een verlegen grootvader. Zo hoort het ook. Ja, maar nog meer over iemand die arm in arm met de door mij verzonnen minnares met verwarde haren op de Wilhelmstraße bij Café Greiner naar binnen Ik stond met open mond. Paniek in alle gelederen zeker. <laughs> een gewoon type, goed gevuld, ongeveer dertig jaar in een effen rok met lijfje van witblauw gestreept, smallere vers. Zo zo zo zo. Die hebben hun ogen de kosten gegeven. <laughs> Heel goed. Een kruising van een snolletje en een baardame. Zeg dat gaat te ver. Wat verbeeldt dat zelfs zoveel? Oh, en oom Thomas die lachte maar. <laughs> oh, nou, dan moet ik op mijn andere passen. Zo'n lelijke rechtsverkrachter. Nou, maar ik ben nog steeds stom verbaasd. Ik dacht dat het allemaal maar een grapje was. Nee, ja, ja, ik kon het niet op me laten zitten. Maar wat dan? Nou, toen ik die twee zag. Mijn zoon Ernst en zijn karing. na vijftig lessen heeft ze het opgegeven. Anders zagen de verkeersstatistieken er nog meer uit. <lacht> maar goed. Daarom, toen ik die twee ineens in de gaten kreeg. Toen werd het me te machtig. Ik kon niet anders. Wil je me vertellen dat je... Toen je die twee zag lopen op de Wilhelmstrazen had je helemaal geen winnares. Ik bedoel... Toen was je nog helemaal alleen? Ja. Ah, maar dat kan toch niet? Ja, ik zeg je toch. Ik kon niet anders. Ik ben naar de eerste de beste toegestapt... Oh. langs die twee stommelingen en hup, het café De eerste de beste? Ben je gewoon naar iemand toegegaan? Ja, ah, je liegt. Natuurlijk het. wel, Eén keer die er een beetje <laughs> uh... aan grootvader. Nou, wat geeft dat nou? Neemt u me niet kwalijk, heb oh. ik gezegd. Nou, als je iemand aanspreekt, neemt u me niet kwalijk... Dan blijf je staan, hè? Want dan denken ze dat je naar de weg wil vragen of zo. En, en toen heb het al op verder. En toen, de waarheid. Voor de waarheid is een mens nu eenmaal gevoelig. En daarom zei ik. Mijn zoon en mijn schoondochter komen aanlopen. Ze hebben mijn 70ste verjaardag vergeten. En daarom wil ik ze iets aan het schrikken maken. Wilt u mij nou een plezier doen en mij een arm geven en met mij samen iets gaan drinken in het café? Oh, en ging ze meteen mee? Arm in arm. Oh, wat enig. Tegen een oude man zeg je niet zo gewoon nee. Het is niet te geloven. En heeft het indruk gemaakt? Jazeker. Indruk? Ja, zeker. Indruk? Het is ingeslagen als een bom. En ja, vooral bij oom Ernst. Ja, ja, ja. De luiwam is bang voor zijn erfenisje. En Karin voorspelt je een hartinfarct net als haar vader. Als een op pas krijg je zelf nog een voor mij, vanwege de continuïteit te bakken dat ze doet. En tante Eefje, die vindt het dat niet burgerlijk genoeg. Wie? De nou, minnares? Eh, uh, ja, ja, ja, dat begrijp ik, je. Ja. wie is ze dan? Geen idee. En jullie hebben toch samen koffie gedronken? Nou, man, Ik heb haar van mijn verjaardag verteld. En dus zij heeft gezegd dat ze graag zou meedoen aan verdere nemen. Oh, en wie is ze en wat doet ze? Ik heb echt geen idee. Ze had haast koffie opgedronken en weg was ze. Oh, een vluchtige kennismaking. Mm, ja, nogal. Ah, jammer. Hoezo? Ja, moet je luisteren. Een, een grootvader met een minares, wie heeft dat nou? Klaus zou er van opkijken. Zo, zo. Mijn concurrent heet dus Klaus. Concurrent? Grootvaders zijn altijd allemaal verliefd op mijn kleindochter. Nou. <laughs> maar gelijk heb je er geniet van je leven. Overigens, eh. Uh, ik heb haar telefoonnummer. Uh, oh, dat is de post weer, zo lief zijn? Ja, natuurlijk. Een brief van om ernst. Geef gauw hier, lieve vader. Nou ja, dat is het toppunt. Wat schrijft hij? Die heeft al veel te lang geen pak meer van me gehad. Laat kijken, lieve vader. Wij, Karen en ik, zijn erg geschrokken toen we u eergisteren in de Wilhelmstraße aan de arm van een zeker persoon... Zeker persoon. Een, een zekere persoon, u weet wel wie, Café Greiner binnen zagen gaan. De berichten van Tina hebben ons nog veel meer geschokt. Ten slotte van zaken is ze nog een jong meisje... haar oh poeh, ze lijken wel niet goed bij hun hoofd. Voor wie men zulke pijnlijke dingen... Begrijpt u wat ik bedoel? Hij zit je vliegen? <laughs> oh, het, het past mij als zoon niet om de vader de les te lezen. Zo is dat. Maar ja, zulke zinnen gaan altijd verder met maar. Ja, ja, ja. maar ik ben er niet zeker van en ook mijn broers niet. Mijn Broers. Of u wel helemaal inziet wat de eventuele consequenties kunnen zijn op uw hoge leeftijd. Zeker dat ik zo nieuw ben. Nou. Dat is wel heb ik zeg. Vrouwen van dit allooi... Wat? Is hij nou helemaal Wie Weet je nou niet op, het wordt nog erger. Vrouwen van dit allooi weten over het algemeen heel precies wat ze willen. Als ze geld ruiken... Ah, nou komt bij het luie varken de erfenis uit met de maal. Sinds hij van school is, heeft hij elke week een kans... die hij even zo vrolijk elke week weer verpest. Als ik onverwacht het loodje leg, hè? dan laat jij seksie doen. Want dan heeft hij me vast en zeker vergiftigd. Grootvader! Wie zulke brieven schrijft en zijn broed eigen vader, is tot alles in staat. Nou, hoor nou, hoor. Als ze geld ruiken, juist dit soort vrouwen, laten ze niet meer los. Dat moet u echt onder ogen zien. U moet werkelijk op uw hoede zijn. Wees u ervan verzekerd, dat wij uw kinderen ja. graag bereid zijn om, voor zover het in onze macht ligt, u uit deze precaire situatie te redden. Thomas zou haar bijvoorbeeld een brief kunnen schrijven. Met een paar juridische volzinnen. Zoiets doet het altijd. Misschien kunt u ons naam en adres geven van de desbetreffende persoon. Wat uh, rechtverkrachters. Een levensgevaarlijk jongens. Nou, uh, het, het lijkt me het beste dat u mij even opbelt over deze geschiedenis. Uit naam van al uw kinderen. Kinderen. U bezorgde zoon Ernst. Bezorgd. Oh. Ja, ja, ja. Bezorgd voor zichzelf. Maar waar heb ik nou dat... Uh, uh, uh, oh ja. Ja. Hier is het. Wat is dat? Een telefoonnummer. Van oom Ernst. Ik ben gek. Van hij? Ga je haar bellen? Nou, reken maar. Wilt u daar weer om moeten? Hallo. Ja, u spreekt met het verwaarloosde feestvark uit Café Grijner. <laughs> Inderdaad, ja. ja. Oh, het gaat me uitsteken, mevrouw. Dank u. Ach, oh, dat doet me veel genoeg. Mag ik u iets vragen? Hebt u misschien nog één keer een beetje tijd beschikbaar voor een krasse man? Ja, uitsluitend om kunnen gereden? Ja, de jongens beginnen een beetje op te spelen namelijk. O ja, ja, o, dat zou erg beter zijn. Ik ben op tijd. Tot vanavond. Daar. Gaat ze weer door? Nou en of. En jij ook, hoop ik. Oh, in hoeverre? Jij moet voor klikspaan spelen. Je belt je malle oom op <lacht> en je zegt dat ik een afspraak met haar heb. En hoe weet ik dat dan? Omdat ik je dat verteld heb. En waar heb je die afspraak? Ik haal haar om zeven uur af en dan... Weer naar Café Greiner. Nee, nee, ze zijn er toen in staat om aan een tafeltje te komen zitten. <lacht> hey. Nou ja, mij zal het er zo zijn. Maar uh, als cavalier heb ik de plicht om de eer van mijn dame. Zit je nou met je mond open? Nou, nou ja, zo, zo was het nog eenmaal in mijn tijd. Dus naar Le Caras. Daar durven die gierige honden niet in. Grootvader, grootvader, ik maak me zorgen over je. Ik moet en zal die jongens in zijn letje leren. <lacht> Laten we zeggen om half acht in Le Carras. Uitstekend. Nu even heel precies. Wat heeft hij gezegd? Dat hij haar weer ontmoet. Vanavond. Dus hij heeft een afspraak met haar gemaakt. Ja, jij hebt ook alles eens En wat ja. zei hij over de brief van je oom Ernst? Brief? Nou, daar weet ik niets van. Hey, misschien heeft hij hem nog niet ontvangen. Ja. Die moet hij al lang ik, hebben. Ja, ik bewonder jouw blind vertrouwen in de snelheid van de PTT. Luca Ross. Maar dat is dat dat schandelijk dure ding? Ja, ja. beeld en beeldschoon. Oh, je kan er heerlijk eten. Dat is op. al de tweede keer. Ja, ja ze drijft hem daar gewoon naartoe. Je rijdt ze verkwisting. Nou, voor zover ik weet, heeft grootvader haar opgebeld. Weet jij haar nummer? Nee. Waarom? Nou, dat had toch gekund. We moeten wat doen. Oh, maar neem nou toch. Hm. Ik heb er drie omswalnoten in meegebakken. Nou, oh, laat die man zich toch wel amuseren. Nou, dat vind ik nou ook. Als je dag in de uit in je uppie zit... Dit hm. heeft met amuseren niks te nee, maken. Nee, nee, nee, nee, helemaal niks. En bovendien, het is ongezond voor zo'n oude man. Pff, mijn vader... Ja, goed. Ja, weet, ja. Nog een zachte dood, maar ik bedoel, op zo'n manier... Je moest, je moest je schamen met zo'n volle mond te praten, Thomas. Maar, maar, maar we hebben het enige, jouw gebakte eer aan doet die toekomst. Ja, we moeten voorkomen dat vader zich op de een of andere manier in de nesten steekt. Ja, we moeten een frontale aanval doen. Ja, maar, maar is dat nou weer? En, en, en allemaal tegelijk, vanavond... Hm? Wat bedoel je precies? ik bedoel dit. Kijk, wij gaan vanavond allemaal naar, hoe heet het? Naar Le Carros. Nou, dan moet hij haar wel aan ons voorstellen. Ja, he? He? He? Wacht, wacht, eens even. Dat toch zeker zonder mij? Zonder jongen? ja, zeker. Ik ken hem. Nee, dan moeten wij na de hand richting die maar Nee, nee, nee, dit lottertje wordt met te duur. Niet onder de honderd maar per persoon. Wat honderd? Maar mag dat zomaar? 100 per couvée? Ja, ja, ja. Oh, maar ja. daar krijg je dan wel het een en ander voor, hoor. Gelooft dat me van mij? Ja, waarom moeten we dan van jou geloven? Hm? Ben je daar wel eens geweest? Ik heb toch met de chef gepraat toen ik de eerste keer wilde weten wat die twee... Oh, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja, maar ik, ik doe niet mee. Dat nee. ik wat gaat mij het liefdesleven van mijn vader? Want, nee, maar als u naar... Moeder en, dus, zou zich omdraaien in een graf. Ja, niet, als zes jaar dood. Ja. Ja. Grootmoeder zou zo zeker omdraaien in een graf. Maar om jullie. De jeugd kent ah. geen deugd. Wat jouw grootvader doet, kind, gaat lijnrecht in tegen elk gevoel voor fatsoen. Als iemand een bepaalde leeftijd heeft bereikt dan... Er komt een dag dat we allemaal zo oud zijn. Ja, het gaat erom, lieve mensen, dat we de herinnering hoog houden aan wat moeder en hij samen... in een gemeenschappelijk leven alleen voor ons kinderen hebben opgebouwd. Bravo, Paffie. De erfenisaap. Yes. Daar gaat het om. Hey, jij moet goed begrijpen, Tina, dat de materiële kant van deze zaak bij mij op de tweede plaats ja. komt. Ja, en krijg je altijd de mooiste kansen. Nou. Ja. En nergens andersom. Jullie zijn bang dat ze jullie afpikt wat je al jaren op zit te aanzetten. Tina, dat gaat te ver. Zo'n oude man moet opdonderen. En dan zijn jullie de eerste die alles verkopen omdat jullie het niet eens kunnen worden over de verdeling. Tina! Wat temperament van moeder hoor. Oh, u ook om, Thomas. U verschuilt zich achter... Achter uw grote wafel <laughs> Nou, de brief van grootvader heeft u mee ondertekend. Hoe weet jij dat? Daar was jij toch helemaal niet bij? Dus die is inderdaad aangekomen. Waarom verzwijg jij dat, zeg? Kijk eens aan. Die speelt met de grootvader onder een hoedje. Dat heeft juridisch een samenzwering. Hij heeft onze brief dus gekregen en daar was jij bij. Ja, en hij was verbijsterd. Verbijsterd en verontwaardigd. Oh, ja, en nou, het was een ontzettende nee. schok voor hem, hoor, en voor uh, mij ook. Voor jou? Ja, zeker, voor oh, mij ook. En als ik jullie een goede raad mag geven, dan blijf dan maar thuis vanavond. Ik kom hem de eerste tijd maar liever niet dan Hij heeft van jullie stik genoeg. Ja. Je gelooft het niet. Ernst is ons gevolgd. Toen jullie uit Lekkeros kwamen? Ja, stel je voor. Ik zei tegen Irene. Heet ze Irene? Irene, ja. Heb je het nooit verteld? Oh, je weet heel goed dat je me dat nooit verteld <laughs> hebt. En hoe verder? Ik zeg tegen de. We worden geschaderd. Oh. <laughs> ze verslikte zich bijna van lachen. Nou, dan heeft ze blijkbaar gevoel voor humor. Nou, en, en als je dan bedenkt hè, dat ze voor het eerst... Moet je nagaan, voor het allereerst kennis maakte met de Nouvelle Cuisine. Oh, oh. Het was overigens weer verrukkelijk. Ja, ja. Als voorafje een salade van jonge peursjes met stukjes kreeft in dragonsaus. Nou. En dan groene asperges en duivenborst op bladerdeeg. Oh. Maar en dan, vertel nou je reden. in een uitmuntende saus van behoedzaam ingekookte witte wijn. noi En daarna iets voller gemaakt met wat crème double. En de duivenborst medium gebraden. Ja, mm. Nou. En tot slot poisson, tabot. Met kruiden in schuimen, de boter op gebraden, met dille, peterselie, kervel bestrooid, en dan de kruiden even betruppeld met het braadvocht, zodat het aroma in het vissenvlees ringt. Wat oh. doen nou, grootvader? Oh, jullie mensen hebben een absoluut verkeerde volgorde van de belangrijkheid der dingen. We kregen als opfrissing. Een aardbeiensorbed met, met limoenen en passievruchten, oh. En wel voor de lamshaas in basilicum met een vlam van eekhoorntjes Hé? Huh, wat? Ah, dat weet je toch. Paddestoelen uit het bos. Oh. Eh, wat was ik nog? Oh ja, een pomme d'Auphine, waarbij de lamshaasjes zijn jean gebraden werden. Oh. En bij het braadvrucht werd nog wat boter en charlotte gevoegd. Geplust met rode wijn. En zover ingekookt dat het bijna geglaceerd was. Oh. Vertel nou eens verder over Irene. Het dessert. Oh. Nou, dat had ik jou van harte gegund. Namelijk pompernikkelijs met verse bossen en bijen. Wie mm. Bestaat dat? Ja, maar wel nou en of. Oh, je hebt geen idee. En als je dan bedenkt dat Irene voor het eerst van haar leven zoiets meemaakt. Je hebt de ja. wijnen vergeten. De wijnen, ja. Als aperitief, een glas coteau chapenois. Daarna Laurent Perrier Blanc des Blancs, de Chardonnay, 67. En bij het lamsvlees, Château Lascombe, Grand Crue Margot, vijf en zeven Juist, ja. Oh, kind, kind, kind. Je gelooft het niet. En zij heeft alles lekker opgesmikkeld. Zonder met een wimpers te knippelen. Ja, en toen... Maar begrijp je dat nou niet? De eetgewoonten zijn de meest ingeroeste gewoonten van allemaal. Er is niets moeilijker dan iemand van moeders huiselijke pappot weg te voeren naar de Nouvelle Cuisine. Als die emancipatie lukt, dan betekent dat dat iemand hier in zijn hoofd behoorlijk goed bezig is. Snap je? En uh, wat heeft ze in haar hoofd? Ik bedoel, wat doet ze jou, Irene? En toen we Met doen we afrekenden. Net zo duur als toen bij ons? De helft. Hoezo? De helft? Zij betalen voor zichzelf. Nou, dat vind ik prima. Ja, waarom ook niet? We zijn per slot moderne mensen. En ze verdient uitstekend. Als, als wat? En toen we de straat weer opgingen, zag ik ineens iemand opzij tegen de muur staan. Oh, oh echt? Onmiskenbaar. Oh, oh, is hij jullie dus inderdaad gevonden? Jawel, als een geheim agent, maar zo opvallend oh. dat iedereen het onmiddellijk in de gaten had. En jullie? Nou ja, toen kreeg ik de pest in. Ik zei tegen haar: Irene, uh, nou moet je eens even opletten. Dit is zo'n mooie gelegenheid, daar moeten we van profiteren. Ah, jullie jullie tituleren elkaar dus al. Ja, ik bent er zeker niet van gisteren. <lacht> ik heb haar toen meegenomen naar mijn huis. We hebben hem beneden laten wachten. En na een uurtje heb ik een taxi voor hem besteld. En die mooie oom voor jou had het nakijken. <lacht> oh, oh, oh, oh. En vanmorgen belde hij me op. O, ernst? Mijn bloedeige zoon, ja, die altijd alle kansen voor mij laat gaan. <laughs> Ook de kansen erachter te komen waar ze woont en hoe ze heet. En waar belde hij over op? Hoe moet ik dat weten? Nou, hij belde toch op? Ja, dacht je nou heus dat ik zo'n windbellen aan het woord liet komen? <laughs> oh. Ik heb hem eens en vooral verboden om op straat op te wachten om te besvioneren. Anders bel ik de politie. Oh, grootvader! Ja, mensen, ze leven niet meer zeker, hè? Dat van je eigen vrees en bloed. Nou, Klausje zegt dat het op moord een doodslag uitloopt. Nou, nee, nee. Mijn eigen kinderen vermoord ik niet. Nou, nee. maar je jaagt ze op stang. En dan zouden ze wel eens verkeerd kunnen gereageren, hè? Ze reageren al tien dagen verkeerd en dat moet ik zelf leren. Zeg maar tegen ze dat je ontdekt hebt dat ze masseuse is. Masseuse? Is ze dat dan? Meer weet je niet. Met hun vieze hersens maken ze er zelf wel een verhaaltje mee. Oh, en hoe lang moet dat nou zo doorgaan? Weet ik veel, tot ze me wat rust laten. Tot ze aanvaarden dat ook een vader zelfs heden ten dagen bepaalde rechten heeft. En een grootvader ook. Nou, wat mij betreft heb je alle rechten. Echt waar? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Nou, jullie jongvolk vindt toch dat alle rechten van jullie zijn. Nou. Ja, dan blijft ze voor ons bijna niets meer over. Zeg, wanneer zien jullie elkaar weer? Vanavond. Bij haar thuis. Nou, vertel wat hij jou heeft gezegd, Tina Ze is van beroep masseuse, masseuse? Ja. Ja. En ze heeft haar eigen aandeel betaald van het dure eten in Carros. Masseuse, hè? Ja Nou, goed <laughs> Dan zou ze dus min of meer geschoold kunnen zijn voor het verplegen van een hartinfarct. van. Nou, wacht jij maar eens even af. Ernst is de zaak nagegaan. Oh, nee toch? Is het dan niet voldoende dat ze een beroep heeft? Als dat... oom Ernst iets nagaat, dan is dat niet voldoende. Voor mij wel. Ze werkt in massagesalon. Irene. Irene? Oh, Irene. Ja. Oh ja, natuurlijk. Uh, nee, neem me niet kwalijk, hoor. Ik ben niet zo goed op de hoogte van dat beroep. Irene, neem ik jullie nou. Ik heb een lekkere, smeuïge halve liter slagroom door de vulling oh, gedaan. Oh, verrukkelijk. Geef, geef me dan maar een stuk, zeg. Kijk, overigens... Dank je wel. Er wordt zoveel verteld, hè, hm. over uh, massagesalons. Heel twijfelachtig. A aan de buitenkant. Irene, ja. dat is toch haar voornaam? De salon is vast eigendom. Ik heb haar in ieder geval... Daar naar binnen zien gaan. Nou, en het soort uh, klanten dat ik daar naar buiten zag komen. Oudere heren, en zo. Nou, die zijn natuurlijk allemaal ziek, die oudere heren. Kind, kind, jij kent het leven niet. Nou, geef dan alsjeblieft een beetje voorlichting. Niemand wordt er gemasseerd van het ziekenfonds. Wedde. <laughs> Ik zou daar wel eens een officieel onderzoek in willen stellen. Ja. Nou hebben ze jullie door. Jullie geloven dat... En of we dat geloven. Ik ben er wel zeker van. Met andere woorden, jullie vallen een, een, een onderneming aan... terwijl jullie helemaal geen enkel bewijs hebben voor jullie verdachtmakingen. Een masseuse die intiem probeert te worden met een oude man... die een schitterend pensioen heeft en een eigen huis bezit. We kunnen niet langer werkeloos toezien. Ja, dat moet je horen hoe hij me heeft, heeft afgesnapt door de telefoon. Ah, de verkalking. Op die leeftijd worden mannen of dom of kwaadaardig. Mijn grootvader, dom, kwaadaardig. Nou, ik zei of, of. Maar ja, dat is toch niet te geloven? Daarom, Thomas, mm -hmm. willen we jou als uh, juridisch expert... een hele serieuze vraag stellen. Ah. Het moet toch mogelijk zijn, een man die, die oud is als hij... En zoals hier het geval schijnt te zijn, hm? ze niet meer allemaal op een rij heeft. Ja. ja, ik bedoel, ik bedoel, een, een mens is op zijn retour als hij over de zeventig is. Onder kunnen we maar tenen stellen, hè? Beste jongen van dag dag en in dit land. <lacht> Je hebt ook absoluut geen idee, hè? Jullie... <lacht> Jullie willen grootvader gek laten verklaren? Dat, dat, dat is dermate gecompliceerd. Vergeet het maar. Ja, vergeet. We kunnen het toch niet toelaten dat onze vader zich in de blinde in het ongeluk stort. Ja, Wat zeg je? kunnen teleurstellen. stellen. Het is wel het gemeenste van alles. Schandige schandelijke brutaliteit. Om Thomas zegt dat het ingewikkeld is. Om mij voor, voor, voor idioot te laten verklaren... terwijl zij me op mijn 70ste verjaardag hebben laten zitten. Zeg, wat is dat voor massagesalon? Uh, dat heeft indruk gemaakt, hè? Volgens hen worden de oude mannen fit gemaakt. <laughs> ja, ik wist wel dat hun fantasie op hol zou slaan. Die mispunten hebben het behoorlijk achter de ellebogen. Irene heeft een staatsdiploma voor heilgymnastiek en massage. 98% van haar cliënten zijn van het ziekenfonds. Oh. Ja hoor. En de meesten hebben een briefje van de orthopeed. Heer Godzijdank ja, Zo zijn jullie moderne mensen hè? Tolerant tot het uiterste, zolang het maar buiten de familiekring blijft Zeg maar aan je lieve burgerlijke familie Waar ik je minst om benijd Dat ik met mijn snolletje Drie weken vakantie ga houden op de Bahama-eilanden De Bahama-eilanden? Ja, dat zou jij ook wel willen hè? Oh. En dan nog het liefst samen met jouw kloos <laughs> Nou, wacht maar Tot je zo oud bent als ik maar ja, misschien is reizen tegen die tijd niet meer, uh, uh, hoe noemen jullie het nou, uh, niet meer in. Ja, wanneer? De 24 ste over tien dagen. De Bahama's, oh, daar heb ik altijd al in gewild. Kwaadaardig, misschien, maar dom, vast niet. <laughs> ik laat dat tuig geen cent bij geld, nou geen cent. Nog afgezien van het feit dat ze waarschijnlijk allemaal overleef. Tina! Oh, Ik dacht bij mezelf, de drie weken zijn om. Hij moet nu zo langzamerhand weer thuis zijn. Nou, reken maar. Oh, je ziet er fantastisch uit. Geen wonder. Kom binnen. Ja, kom. Ja. Binnen. Hoe was het? Geweldig. Geweldig, geweldig. Gewel. Ja, en het weer? Uit de kunst. En verder. Oh, uitstekend. Behalve het eten. Ah. Ja, daar hebben we die luifje vloog en over. Ah, grootvader. Nou, moet je horen, je kon de lepel recht overeind zetten in hun sausen. En de lansfilet was keihard doorgebakken. Ja, maar Irene. Die wordt uh, heel binnenkort jouw grootmoeder. Huh? Maar ze mag ze niet worden aangesproken. Want anders krijgt ze uh, een fit. Jullie. Ja. Ga je met de touwen? We moeten wel. We, we, wat zeg je nou? Moeten jullie? Zijn jullie nou helemaal gek geworden? We moeten wel degelijk. Stel je voor, jouw misselijke familie schrijft mij binnen een brief... per luchtpost naar ons hotel op de Bahama's. Een brief? Nadat ik het niet had kunnen laten om hun allemaal een printbriefkaart te sturen... <laughs> kwam die brief. Ja. Mag ik hem lezen? We hebben hem plechtig verbrand in de open haard van ons feodale appartement. Nou, wat stond er dan in? Je zult het niet geloven. Nou, vertel het dan toch maar, hè. Met op alles voorbereid. Die mooie familie van jou heeft ons in hun grote goedheid een voorstel gedaan. Ze zullen geen bezwaar maken tegen ons samenwonen op voorwaarde dat er geen huwelijk van komt. Het is niet waar. Nou, ik viel bijna uit mijn licht toe. En die reden? Zij niet bijna maar echt. Die lag letterlijk lang uit op de grond, gierend van de lach. De erfenis aan. De familie met de billenbrood, ja. Oh, ik heb steeds geweten dat ze alleen maar bang waren om het geld en om het huis. Nou ja, toen moesten wij natuurlijk de consequenties trekken. Jullie moeten trouwen. Wij moeten trouwen. Er zit niets anders op voor jullie. Dat zagen wij ook meteen in. En wanneer? Op de kop af vandaag over veertien dagen. En jullie zijn uitgenodigd. Wie jullie? Jij met jouw kloops. Fred. Kloops. Ah, dat is toch al lang uit. O oh, ja. Ja. Oh, ja, dat komt omdat de jongelui tegenwoordig niet meer moeten houden. <laughs> en denk erom dat je de anderen niets vertelt. Onze fantastische meneer Pfeiffer zal ons een bruiloftstiner voortoveren waar de Bahama's van schaamte van in de golven zullen wegzien. Ja, maar ze moeten dit toch te weten komen op de een of andere manier? Jouw familie? Jazeker. Door een hele grote advertentie in het stadsblad. Ja, laten we maar een aap schrikken. <laughs> met een fancy pink zalm en gemarineerd in citroensap <laughs> <laughs> en Maar wij gaan over op warme gansenleven met wijn Dan een potage <laughs>